10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De huizenprijzen blijven nog steeds sterk dalen. In juli lag de prijs voor een koopwoning gemiddeld 8 lager... dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is de sterkste daling sinds het CBS met de huidige meetmethode begon in 1995. De gemiddelde prijs voor een woning ligt nu op hetzelfde niveau als acht jaar geleden... De schrijver Willem G. van Manen is overleden. 2004 kreeg hij voor zijn hele oeuvre de Constantijn Huygensprijs. Van Manen heeft meer dan twintig romans en verhalen geschreven. Hij debuteerde in 1953 met Droom is het leven. Twee jaar later ontving hij een literaire onderscheiding voor zijn roman De Onrustzaaier. In zijn werken spelen muziek, toneel, beeldende kunst, architectuur en oorlog een belangrijke rol. In de Tweede Wereldoorlog zat hij in het verzet en hij bood onderdak aan tientallen Joden. Over zijn rol in het verzet heeft hij weinig gezegd en geschreven. Willem G. Van Manen was 91 jaar. Ongeveer 30 procent van alle treinen krijgt een andere vertrektijd. Dat blijkt uit de nieuwe dienstregeling van spoorbeheerder ProRail die in december ingaat. Volgend jaar worden ook 100.000 treinritten meer uitgevoerd dan dit jaar. Die stijging is onder meer mogelijk door de Hanselijn... de nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle. En daardoor wordt ook de reistijd tussen de Randstad en Groningen verkort. ProRail gaat ervan uit dat de extra treinritten... geen problemen opleveren op het spoorwegnet. Kijk, Het past op het Nederlandse spoor. Het is uh, en was al een drukbrede spoor in Nederland. Uh, we hebben het opnieuw uh, ja, uh, passend gemaakt. Vooral door de komst van Lelystad-Zwolle zie je ook dat er wel meer omrijfmogelijkheden zijn gekomen. Uh, maar het is een beleid een kwetsbare dienstregeling... omdat er gewoon zoveel treinen in Nederland rijden. En vooral bij stevige weersomstandigheden... Ja, zijn we heel hard bezig om dat beter beheersbaar te krijgen. De nieuwe vertrektijden van de treinen worden dit najaar bekend. In Echt, in Limburg, is brand geweest in een kinderdagverblijf. Er waren 17 kinderen binnen, van tussen 0 en 9 jaar oud. Iedereen is veilig naar buiten gekomen. En over de oorzaak van de brand in Echt is nog niets bekend. De premier van Ethiopië, Meles Zenawi, is overleden, zo meldt de staatstelevisie. Zenawi stond bekend als een tiran die geen oppositie dulde. Hij kwam in 1991 aan de macht, toen hij een groep rebellen leidde en de communistische leiding afzette. Onder zijn bewind wist Ethiopië, een van de armste landen van Afrika, zich economisch sterk te ontwikkelen. Zenawi was sinds juli niet meer in het openbaar gezien. Zijn afwezigheid viel extra op toen hij vorige maand ook niet naar een vergadering van de Afrikaanse Unie kwam. Meles Zenawi was 57. Jaar. En het weer nog, eerst vrij zonnig, later meer bewolking en enkele regen- of onweersbuien. Het wordt 22 tot 27 graden. Morgen zonnige periode, mogelijk een bui en een stuk frisser, 21 graden. Ziggo Zakelijk introduceert Office Plus. Het alles in één pakket voor ondernemers. Tot wel 10 telefoonnummers, televisie... En supersnel internet met maximale bandbreedte. Nu vanaf 64 euro ex btw per maand. Office Plus is ook geschikt voor het gebruik van eigen servers. Want u ontvangt acht vaste IP-adressen. Kijk op zigozakelijk.nl of bel 0800 0620. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink.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 Flexwerkers moeten een betere positie krijgen. Limburg wil topsporters kweken via oude DDR-methode. De huidige generatie recruten is fysiek minder sterk, maar sociaal wel zwakker. En dat is de schuld van de sociale media. Dat ze meer thuis achter de computer zitten dan dat ze sociaal uh, lijfelijk contact maken met elkaar. Wij noemen het, gekscherend, eh, de Playstation-jeugd. Straks meer van de militairen en het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Het is 4 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Nederland ondergraaft zijn concurrentiepositie met het buitenland... als we niet beter gaan omspringen met flexwerkers. Dat zegt Tom Wildhagen, die is hoogleraar arbeidsmarktbeleid... van de Tilburg Universiteit. Flexwerkers zijn belangrijk in een hoogproductieve land als Nederland. Het wordt tijd dat de politiek en de werkgevers dat met maatregelen laten merken. Meneer Wildhagen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat moeten er dan aan maatregelen komen? Nou, je moet ervoor zorgen dat mensen, ongeacht de vorm waarin ze werken... dat ze ...toegang krijgen tot uh, een aantal faciliteiten... ...inclusief ook uh, schonings- en ontwikkelingsmogelijkheden... ...omdat daar juist de schoen gaat wringen. Mensen ja. werken en moeten productief zijn... ...maar kunnen niet uh, terugvallen op de voorzieningen die er bestaan... ...binnen de, de, de sectoren, de bestaande voorzieningen. Ja, dat is wat uh, weinig concreet. Bedoelt u dan pensioen, uh, arbeidsongeschiktheid, uh, allerlei verzekeringen... ...waar je in vaste dienst wel automatisch mee te maken krijgt? Ja, dus de pensioen en arbeidsongeschiktheid, omdat dat er gewoon bij hoort. Als je werkt moet je ook weten dat je aan het eind van de rit ook een bepaalde voorziening hebt. Dat moet ook normaal worden, want flex is normaal geworden. Je moet ook kunnen terugvallen op arbeidsongeschiktheid. En dan niet veel te duur en een klein pakket als je ziek wordt. Maar zeker zo belangrijk is dat mensen zich moeten ontwikkelen om die productiviteit, die lat hoger te leggen. En dan moet je gebruik kunnen maken van scholingsvoorzieningen, van, van scholingsbudgetten. En die heb je niet als flexwerker of in hele minimale mate. Nee, maar als flexwerkers dezelfde rechten krijgen en hetzelfde pakket aan, aan voorzieningen, dan kun je ze net zo goed in vaste dienst nemen, toch? Nou ja, dat zou je ook kunnen. Maar je ziet dat in Nederland toch gekozen is om zo'n flexibele schild te bouwen. Dat, die zal ook niet zo makkelijk meer verdwijnen. En als je aan de ene kant de flexibiliteit wilt... om je te kunnen aanpassen aan die, uh, die schommeling om de wereldeconomie... en dat wordt ook steeds belangrijker... Ja, dan moet je niet inleveren wat betreft uh, productiviteit en, motiv en motivatie. Ja. Dus dan moet je eigenlijk zeggen... we gaan dat flexwerken verder normaliseren in, uh, in positieve zin ook... vanwege de productiviteit. Maar wat heeft dat te maken met de uh, concurrentiepositie van Nederland? Nou kijk, Nederland is een land dat, uh, waar, waarin we met z'n allen relatief weinig uren werken. Zo'n 1400, 1500 uur per jaar. Veel minder dan elders. Wij moeten het dus in hoge mate hebben van onze productiviteit. Die is hoog, hè, maar uh, die zit ongeveer op het niveau van Amerika. Maar de groei is er wel uit. Ja. En, als we, en als wij nu verder gaan uh, flexibiliseren op die, die manier met het bouwen van flexschillen en mensen hebben geen toegang tot uh, ontwikkelings- en scholingsbudgetten... Ja. Ja, dan hebben we wel de flexibiliteit, maar niet op het juiste niveau. Zitten we op een, zijn we op een te laag niveau bezig ons aan te passen aan de wereldeconomie? Maar goed, dus eigenlijk zegt u, we moeten harder werken. We moeten meer gaan produceren. En hoe, hoe krijg je dat dan voor elkaar als je flexwerkers uh, meer voorzieningen geeft? Gaan ze dan ook harder werken? Als mensen dus beter up-to-date zijn wat betreft hun vaardigheden, hun, hun, hun technieken, hun kennis... dan renderen mensen ook meer. En dat hebben we voor de gewone werknemer hebben dat georganiseerd in scholingsfondsen en scholingsbudgetten. Voor de flexwerkers doen we dat eigenlijk niet. Maar we hebben nu ja, een derde van de mensen werkt op die flexbasis. Dus die mensen kunnen niet op een uh, tweede rangs manier blijven werken. Niet alleen voor hen Persoonlijk, sociaal, maar ook niet vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Omdat die flexwerkers, ja, die moeten ook uh, topprestaties kunnen leveren. En daar hoort, hè, hebben we gezien bij de Olympische Spelen... Hoort ook een topbegeleiding uh, bij. Ja, wat, heeft, wat hebben de Olympische Spelen ermee te maken? Nou ja, je ziet gewoon dat zonder uh, goede begeleiding en steun in de rug... kunnen mensen niet, uh, niet performen, kunnen ze ook niet leren. Nee, en als we de flexwerkers dat niet daartoe in de gelegenheid stellen... Ja, dan, dan hebben we een te grote groep die uh, toch te weinig productief zal zijn. Maar werkgevers nemen toch mensen in flexdienst, om het zo te zeggen... met een flexibel contract om er ook weer snel van af te kunnen... als het economisch even wat minder gaat. En juist vanwege het feit dat ze niet al die verzekeringen ook nog eens moeten betalen. Ja, maar er is wel een oplossing voor, want het is, het is niet per se dat je zegt van nou neem ze dan wel in dienst of je neemt ze niet in dienst. Maar we hebben een, in Nederland uh, die, uh, een heleboel collectieve voorzieningen. Ja. Die zitten meestal in de cao's binnen sectoren. Ja. Die voorzieningen hebben steeds minder draagvlak, omdat uh, steeds minder mensen vallen eronder, hè, ja. de flexwerkers. Dus daar heb je ook een probleem met je voorzieningen. Denk ook aan de pensioenvoorziening, maar denk ook aan de scholingsfondsen. Dus wat je zou kunnen doen is zeggen van we maken die flexwerkers, die geven toch toegang tot die voorzieningen. We maken... Ze, geven ze in ieder geval de optie om te zeggen van... ik word als flexwerker, als ZZP'er... Eh, krijg ik ook een lidmaatschap van de bestaande voorzieningen. Ja. Het voordeel is, de voorzieningen krijgen weer meer draagvlak... want die worden onbetaalbaar, plus deze mensen kunnen aansluiten... en hebben dan toch weer de toegang ook tot die belangrijke voorzieningen... Eh, pensioen, arbeidsongeschiktheid, maar zeker ook... Eh, de ontwikkelings- en de employabilitybudgetten. Ja, er zijn zo'n 800.000 ZZP'ers in dit land, geloof ik, hè? Ja, zo'n zo 750.000 uh, denk ik dat we daarop kunnen houden. Maar, maar dan zitten we natuurlijk al op een behoorlijk percentage van de beroepsbevolking van 7 miljoen. Ja, maar goed, als je die mensen allemaal een verzekering geeft... die hebben nu als ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten... vaak zo'n heel duur pakket, hè, als je ja. dat als zelfstandige afsluit. Uh, als je dat nou in een groter verband gaat uh, regelen... gaat dat niet ontzettend veel geld kosten dan ook? Nou, kijk, wat je dus eigenlijk doet. Uh, je zegt tegen de flexwerkers: uh, Je kan, uh, ook al ben je geen werknemer in, in de klassieke zin, je kan alsnog lid worden van de collectieve voorziening. Je betaalt daar een bepaalde prijs voor. Ja. Je krijgt daar bepaalde uh, uh, voorzieningen voor. Maar dat hoeft niet hetzelfde te zijn als de voorzieningen die de, de werknemer die in, in loondiensten onder de cao valt heeft. Ja. Je, nou Laten we maar zeggen, die hebben de golden membership card. Maar je zegt tegen de flexwerkers, je mag ook genieten van het collectieve voordeel. Je krijgt een zilver membership card. Ja. Je hoeft het niet eens te verplichten. Nee. Maar uh, nogmaals, de mogelijkheid schetsen. Ook, de mogelijkheid schetsen maar ja. ook vanuit bedrijf gezien, want ook deze flexmensen moeten kunnen... Exceleren om eh, Nederland, eh, de Nederlandse economie, de Nederlandse bedrijven... ook eh, productief en, en concurrerend te houden. Pleidooi is helder, Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarktbeleid... aan de Universiteit van Tilburg. Ik dank u wel. Dank u. Een coup dans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 thomas dutron pas yeah, ondanks bezuinigingen Blijft Defensie een populaire werkgever? Vroeger had je een baan voor het leven, dat is niet, uh, niet meer zo. Maar je kunt wel je hele leven lang werken bij Defensie. Maar dan moet je wel eerst je algemene militaire opleiding volgen. Iedereen moet dit doen. 15 weken afzien en uitdaging. Oh, Iedereen gaat dan een keer een moment krijgen ja. dat dus gewoon even de noem Deze week in Karo, goedemorgen Nederland, van spijkerblauw naar lege groen. Toen ik kleren kreeg, dacht ik van ja, nou zit ik eigenlijk in. Nou, voor elkaar. Masj. Dinsdagochtend, 7 uur. De kop is eraf voor de recruten van de AMO-lichting 2012-1. Die deze week in een tentenkamp bivakeren. Hoort u in een bijdrage van Marielle Beers. Goedemorgen, heren. Goedemorgen, Goedemorgen. Goed geslapen, allemaal? Ja, hoort. Voor de eerste keer dan? Ja, hoort. Hoe komt dat dan? Ik zou het niet weten, hoort. Omdat ik er niet was, natuurlijk. Ja, maar joh. Het is wel rustgevender. Ja ja, ja, ja, ja. De opleiding zit in de tweede week. De recruten in het introductiebivak. De zieke boeg loopt vol. Dat is uh, Sjauki voor zijn schouder. Ja. Dat is Bruns vanwege verstoppingen. Deut komt voor zijn been. Uh, Muller voor zijn lies had ik al verteld. Ja. Van Dor voor hamstring. Martens voor zijn voeten. En voor Steenbeek heeft ook last van spin. Hetge, plaats. Rust. Lui. Wijk 2 van het introductieperiode bivak. Jullie uh, klasouders. Hij heeft me net op de hoogte gebracht. ...van uh, toch al behoorlijk wat mensen die naar uh, de arts denken te moeten. Ik zeg denken te moeten, omdat er uh, tussen daadwerkelijk iets mankeren... ...en denken dat je naar de arts moet, dat daar een wereld van verschil zit. Dus ga vooral niet denken dat je kan drukken voor het programma... ...door lekker bij de m-gedij te zitten, soepel in de wachtkamer, uurtje... ...en dan denken van oké, okay, daar ben ik tenminste een uur uit tentkamp. Want vrees niet, ik heb gewoon een afspraak lopen met de dokter. ...als jullie daar een kwarts vertellen, word je net zo hard teruggestuurd. En dus gaat iedereen de touw maar in. Niet schuiven, niet schuiven. Verplaatsen? Ja, het. ja het verplaatsen. En dan met je schachten op het touw. Knieën naar buiten en lang maken. Kijk waar je heen gaat. Hoi, jongen. Hoi, Hoi, blijf hop, hop, hop, hop. Bezig, geurt hou vol. Kom op, doorgaan. Goed, doorgaan. op. verzuur je. Kom op. Nee, de je, Pick. Nee, zo verzuur je. Ja, blijf doorgaan, blijf ademen, blijf ademen. Kom op, lee waakje jongens. Nee, je begrijp het. Kom op, door jongen. Echt Zorg ervoor dat je hier naar Ik ben er bijna jongen, Klein stukje nog. Staat leuk op Kom op. Opgered. Ja, Perfect. En hoe was de eerste restaurbaan? Hartstikke leuk, best pittig, maar uh, best leerzaam ook. Ik zie hier ook dat jullie elkaar coachen. Ja, dat is belangrijk voor de luchtmacht toch? Eén team, één zaak was het. Dat was hier ook bijgebracht je been ook op, op elkaar gewoon uh, motiveren dat je met z'n allen het einddoel bereikt. Ik bedoel, iedereen die wil graag bij de lucht mag werken daar, hier. Ze dus dat probeer met z'n allen te bereiken. Ja, mensen hebben mindere conditie. En andere mensen hebben betere conditie. En dat moet je met elkaar compenseren. Kom op! Kom op, kom op! Op, mag je door naar de volgende. Waar we Maar als één soldaat het niet haalt, is de hele groep de pineut. net tijd niet gehaald. Nu nog een keer, 7 minuten, de tijd om omgekleed buiten te staan. Vragen. Mooi, start. Go, go, go, go, go. En terwijl de recruten zich omkleden, legt sergeant Jean-Marie het principe van het schoenenprotocol Het schoenenprotocol, daar houdt in nu lopen ze op kistjes. En vanaf vanmiddag, 12 uur op 1 uur, moet kijken hoe het, hoe het uitkomt. En dan gaan ze op sportschoenen lopen. En zo wisselen we dat af. Omdat de jeugd van tegenwoordig, die lopen eigenlijk alleen, alleen op gymschoenen. En hier komen ze dan... Uh, met ja, de kisten in aanraking en dat, dat levert in het begin heel veel problemen op vaak. Zoals? Sch scheenbenen. Heel veel last van de scheenbenen, uh, uh, hemstringblessuretjes, dat soort dingen. Omdat het een heel andere manier van lopen is. Want heel je voet zit, zeg maar, uh, plus een gedeelte van je schenen, zit, zit in de schoenen verpakt. En dat is iets anders lopen als op sportschoenen. En uh, ja, daar houden we zoveel mogelijk rekening mee door dus het schoenenprotocol toe te passen. Toch is de lichamelijke conditie niet het grootste probleem van de huidige generatie adjudant van hem. Het verschil uh, met name is in de technologische ontwikkeling. Wij noemen het uh, gekscherend de playstation jeugd. Vroeger, moet ik iets meer nuanceren, maar een aantal jaren terug hadden de leerlingen minder moeite om onderling contact met elkaar te maken. En het lijkt wel of dat tegenwoordig door middel van uh, toch veelvuldig achter de computer zitten sms'en, Twitter uh, hives, noem maar op. Dat ze meer thuis achter de computer zitten... dan dat ze sociaal uh, lijfelijk contact maken met elkaar. En dat, uh, daar hebben we in het begin wel meer moeite mee, met de groepen. Vijpte seconden. Goh, durf moeten worden. Om het groepsproces te bevorderen... mogen de recruiten het eerste weekend niet naar huis... maar moeten ze in tenten bivakeren. Ik heb het weekend wel gemist, ja. Maar... Aan de andere kant, uh, het is misschien ook wel goed dat we hier het weekend met z'n allen gezeten hebben. Dan krijgen we ja, toch een beetje een teamverband. Meer, als dat je alleen door de weeks met elkaar zit. Gaat dat ook voor jou? Ja, zeker weten. Ja. Ik verlang wel een beetje naar huis, maar ik denk dat iedereen dat wel heeft zo nu. Maar weet je al wanneer je weer naar huis mag? Nee, ja, ergens, ergens deze week. Uh, het is allemaal een beetje onduidelijk wat we gaan doen, maar dat is natuurlijk ook de bedoeling. Om ons, uh, om ons uh, uit onze... Uh, Ritme en uit onze gewoontes te halen, dat het allemaal niet zo makkelijk is. dus Maar iedereen gaat er tot niet al redelijk goed mee om. Nu slaat de, moeite, de vermoeidheid slaat wel een beetje toe bij de meeste mensen. Maar voor de verder komt dat wel goed. Ja, het is wel te doen, nu nog wel. Mis je al iets? <tok> ja, toch, uh, toch wel, ja. Hey, uh, ik vind alles wel prima, maar toch mis je nog wel een beetje thuis. En... Uh... Want jullie mochten niet naar huis zitten je kunt hebben tevreden. Nee, we moesten hier gewoon blijven. Ja, mm. gewoon blijven. Het ziet er goed uit, uh, heren. Ja, ja, ja majoor. houd deze lijn vast. En dan is de major dik tevreden. Toch? Ja, ja majoor. majoor. En er is niks beter dan een tevreden major. Nee, maar <laughs> Ik ben wil ja, majoor, zeg ja, ja, ja, maar. ja, heel goed. Morgen, militair zijn is voor veel recruten een jongensdroom... maar geldt dat ook voor hun partner? Ik was heel blij voor hem. <laughs> maar uh, ja, de uitzendingen, daar was hij heel luchtig over. Maar ik had zoiets van, nou, uh, als jij straks in, een, in het buitenland zit... ben ik toch wel een beetje bang. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedemorgennederland.nl. Straks oude DDR-methode gebruiken om topsporters te kweken. In Limburg voelen ze daar wel voor. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Stefan Stassen. Oké, okay, nou, ik ben dus uh, drie weken op vakantie geweest, dus dat is fijn. Uh, drie weken helemaal uh, niks gedaan, maar dan ook helemaal niks. Mijn gezicht was vanaf dag één één grote minzame glimlach. En toen ik dit weekend terugkwam was ik... Even bang dat ik nooit meer een ochtendtimeur zou hebben. Dus ik heb zaterdag direct drie kranten gekocht. Uh, Israël wil Iran aanvallen. Pussy Riot twee jaar na een werkkamp. Uh, Wilders wil Bader, Harry het land uitzetten. Uh, moderne mens heeft vroeger helemaal geen seks gehad met Neandertalers. Lijk in vijver. Meer dan 500.000 werklozen. Het vreemde was dat alle narigheid... Al mijn cynisme en pessimisme bleken in drie weken van mij te zijn afgegleden... als water van een natte eend. Zelfs toen zondagavond mijn telefoon en zonnebril in de wc waren gevallen... bleef ik rustig, want het boeide me totaal niet. Gelukkig ging het gisteren ouderwets mis. Ik zat op de fiets. Ik vloot de Radetski-mars... wat ik vrijwel nooit doe, fluit op de fiets, en al helemaal geen mars. Rij ik langs een nog houten verkiezingsbord... en lees ik in het voorbijgaan een partijaffiche met de tekst... Niet doorschuiven, maar aanpakken. Dat vond ik al een hele rare tekst. Niet doorschuiven, maar aanpakken. Maar ik had nog iets gelezen op een ander affiche. Iets met en nu. Maar wat erachter uh, kwam, dat, heb, dat wist ik dus niet. Dus ik zit te bedenken op de fiets. Wat zou er nou na uh, en nu voor een tekst staan? Uh, nu uh, met z'n allen tegen één. Of, of nu even helemaal niks. Dus ik fiets toch even terug. En lees ik op het affiche de volgende tekst. En nu vooruit. Dat stond er. En nu vooruit. Dus, het fijne is. Door deze onschuldige tekst. En nu vooruit. Was ik direct terug van weg geweest. En toen ik opstond vanmorgen. Was het er gewoon weer. Dat oude vertrouwde ochtendtumeur. Dus, vooruit dan maar. Hupsakee. Goedemorgen. Stefan Stassen. Morgen het ochtendtumeur van Koos Postema. your favorite boys We zullen dat in overweging nemen. Vijf voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Met maar zes Limburgse Olympiërs in Londen die nauwelijks in de prijzen vielen... is de maat in onze zuidelijke provincie vol. Limburg moet topsporters eh, leveren en dus ook topsportprovincie worden. En hoopt dat te bereiken door DDR-methode in de strijd te werpen. Directeur Geert Ruigrok van Topsport Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. U weet toch dat dat gepaard ging met spuiten, preparaten uh, en drillmethodes? Ja, toen? dat is de ene kant van, uh, van de DDR-methode. De andere kant is dat uh, vroegtijdig uh, al uh, zeg maar kinderen uh, met testen te meten konden aangeven van uh, welke sport je goed bent. En, en die kant, de goede kant van de DDR-methode, die, die willen we oppakken. En de, ja. de negatieve kant, die willen we inderdaad uh, zeker niet gebruiken. U gaat er niet de spuit in zetten? Nee, we gaan er zeker niet de spuit in zetten. Nee, absoluut niet. Nee. <laughs> goed. Maar uh, wat dan wel precies? Want u zegt uh, in een vroegtijdig stadium talent ontdekken... en kijken waar, in welke sport iemand goed is. Maar hoe doe je dat dan? Nou, ah, dan kun je door uh, testen en meten. Als er mensen zijn die, uh, die bepaalde... Uh, uh, ja, je kunt nu al zien van hoe, hoe groot wordt iemand, hoe lang wordt iemand. Uh, nou, dan zou het misschien goed zijn dat hij voor, uh, voor basketbal, en volleybal uh, een aanmerking komen. in plaats van dat hij zou gaan voetballen. Nou, je ziet heel vaak dat, uh, dat uh, mensen, kinderen, op basis van, uh, van, uh, van datgene wat ouders doen ergens in de sport terechtkomen. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij daar uh, echt goed in is. Misschien nee. was veel later uh, ontdekt dat hij uh, ergens veel beter in is. En, nou, dat willen wij in een vroegtijdig stadium al met uh, gaan oppakken, waar plezier uh, uiteraard voor opstaat. Ja, dat wou ik u vragen. Mogen ze zelf ook nog iets ja, doen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. En dat, uh, dat moet er ook altijd zo blijven. Dat is ook het belangrijkste wat er is. Een kind moet plezier hebben in datgene wat hij doet. Maar ja. ik, we zijn wel van mening dat je dat in een vroegtijdig stadium ook uh, gewoon goed op een goede wijze kunt uh, uh, in, in gezamenlijkheid kunt, kunt oppakken, zodat kinderen en plezier hebben en ook nog kunnen zien waar ze, waar ze daadwerkelijk echt, uh, echt goed in zijn. Ja, maar was het geheim van die Oostblokmethode nou niet... dat er ook politiek prestige op het spel stond... en dat dus die vrije keuze er niet was... dat mensen moesten... en dat, uh, en dat ze de, de, de eer van, van het land... met name van de DDR hoog moesten houden... dat daar dus een enorme druk op zat... om maar te presteren en dat het daarom lukte? Ja, nou ja, goed, dat is, dat is... dat weer die negatieve kant. Die willen wij er zeker niet op uh, opzetten... Uh, dat is zeker niet het geval, maar we willen wel die kant op waar, uh, waar die goed. goede, ja, wat ik al net zei, ja. de goede kanten daaruit halen en, en een vroegtijdig stadium gaan, gaan herkennen ja. waar, waar een kind, goed, dus, en absoluut geen, geen druk erop, letten, erop zetten, want dat, is, uh, dat zou helemaal een uh, verkeerd beeld uh, vormen. Ja. Maar goed, dan moet je ze wel in een vroegtijdig stadium kunnen ontdekken. En nou weten we allemaal dat lichamelijk uh, onderwijs op, uh, op basisscholen door geldgebrek onder druk staat. Ja. Hoe gaat u dat oplossen? Maar goed, we hebben natuurlijk uh, met het Topsport Expertise Innovatiecentrum een model ontwikkelen. met Sorry? U zegt het Met het Topsport Expertise Innovatiecentrum zijn we een model ontwikkelen. waar we mee op de basisscholen die, die, die, die, die kinderen mee gaan, gaan testen. Nou goed, ja. dat willen we ook gaan doen met, met, met de CIO-studenten. En zo hebben we een heel netwerk van partijen die zich daarmee bezighouden. En ik denk ook als je daar de leerkrachten mee en enthousiasmeert om uh, zeg maar mee te gaan in dat, uh, dat proces. Dat er dan een, uh, een olievlek ontstaat waarin mensen willen, willen meewerken mee om in 2020 meer Limburgse sporters naar het Olympische Spelen te krijgen. Ja, want het waren er nu zes en die ja. hebben het niet zo geweldig goed gedaan. Nou ja, het ligt aan wat u, uh, wat u onder uh, niet zo goed geweldig vindt. Maar, uh, hoeveel bedailles, hoeveel, hoeveel bedailles de medailles hebben de, ze mee teruggenomen? Een de, goede medaille van Maartje Poomen is natuurlijk uh, niet, uh, niet verkeerd. Dat nee. is toch uh, een van de... Zo niet de beste spelers van de wereld. Ja. Ik wil eens kijken naar Peter Helderbrand als schutter in de vijfde plek. En uh, op zich hebben ze het, uh, hebben ze het uh, goed gedaan. Maar neem niet weg dat, we, dat, we, dat het voor ons ook wel belangrijk is om te gaan kijken... van hoe krijgen we zoveel mogelijk Limburgse sporters naar, uh, naar de volgende spelen toe. En ja. ik vind dat we daar uh, op deze manier invulling aan moeten, zouden moeten gaan geven. Ja, waarom is het zo belangrijk om specifiek Limburgse sporters uh, af te veiligen op een hoog niveau? Nou, ik, vind dat, uh, ik vind dat elk kind die, die sport en die heeft een droom om ooit uh, de, het hoogste te, te bereiken, vind ik dat wij als, uh, als zeg maar, omgeving uh, er alles aan moeten doen om dat ook te realiseren. En in dit geval is dat, uh, is dat Limburg. En Limburg draagt dan bij aan het, aan het landelijk uh, belang. Ja. Nou, ik, vind dat, ik vind dat een, een, een, een zeer gezonde... Uh, uh, uitgangspunt, vind ik wel. Geert Ruijgok, directeur van Topsport Limburg. Over de DDR-methode die hij wil gaan toepassen. Hartelijk dank. Dankjewel. Meer informatie vindt u op kro.nl. Want het is bijna half elf. En dus zijn wij aan het einde van deze uitzending gekomen. Naida in Amsterdam. Goedemorgen. Over de SP, hey. schat ik. Goedemorgen, Sven. He, nou, verraad je het. <laughs> Nee, want ik had een prachtige zin, ben. Wij zitten hier samen met Prem zit ik op het dakterras van het Sudama advocatenkantoor in de Bijlmer. En ik had helemaal nagedacht, wat zeg ik straks? En dat wilde ik zeggen. Ik zit tegenover een bloedmooie vrouw. En Prem heeft twee jaar geleden tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen op haar gestemd. Maar ja, nu heb je het al gezegd, SP. Maar goed, als ik zeg Prem heeft op haar gestemd, dan weet de luisteraar ook. Moet dat het iemand SP van was, zijn? ja. <laughs> Precies. Zij is geboren in Dordrecht. En dat luisteraars hou ik nog even geheim voor u. Wat heeft een dame uit Dordrecht met de Belmer? Dat horen we straks allemaal. Na het nieuws met Jan van der Putersen. Radio 1, het NOS Journaal. De huizenprijzen blijven nog steeds sterk dalen. In juli lag de prijs voor een koopwoning gemiddeld 8% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat is de sterkste daling sinds het CBS met de huidige meetmethode begon in 1995. Het CBS vindt het moeilijk om een verklaring te geven voor die scherpe daling. In juli mogelijk besluiten verkopers na lang aarzelen om hun huis dan toch maar tegen een lagere prijs te verkopen. De schrijver Willem G. van Manen is overleden. In 2004 kreeg hij voor zijn hele werk de Constantijn Huigensprijs. Van Manen was 91 jaar. En de politie is vanochtend 13 panden binnengevallen. In Tilburg en ook in Udenhout en Nieuwvliet zijn invallen gedaan. In een actie tegen de georganiseerde hennepteelt. Een nog onbekend aantal mensen is aangehouden. Ze maken mogelijk deel uit van een crimineel netwerk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Tussen Krooswijk en het knooppunt der plein staat 2 kilometer. Ze zijn nu bezig met bergingswerk. En daarom is de rechter rijst ook dicht. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Met Naida, Aurangzeb en Prem Radakishun. It's is ja, Over drie weken en één dag, woensdag 12 september... zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Veel massamedia willen u doen geloven dat het dan gaat... tussen Emiel Roemer en Mark Rutte. Want dat, dat is lekker simpel en gemakkelijk. Maar luisteraars, wij zijn een land van voorzitters en niet van presidenten. Alexander Pechtels heeft net zoveel rechten en plichten als Vera Bergkamp de nummer 5 op de lijst. Diederik Samsom, Jolanda Sap, Blondie en andere lijsttrekkers zullen binnenkort voldoende aan bod komen. Maar wij van Primetime geven tot eind augustus de kandidaatkamerleden die in relatieve anonimiteit dit land gaan regeren, Volop de ruimte om zich aan u voor te stellen. En vandaag is onze gast Sadet Karabulut, geboren te Dordrecht, op 28 april 1975... En sinds 30 november 2006. Kamerlid voor de SP en nu nummer 6 op de lijst van de SP. En u weet, luisteraars, de spelregels van Primtime veranderen nooit. U mag bellen, mailen en tweeten. 0800-1121 PrimtimeApenstaat-NTR.nl en hekje Primtime Radio 1. U kunt ook langskomen, want... We zitten op het dakterras van Sudame Advocaten in de Belmermeer. Dat is mijn oud-kantoor genoemd bij het advocatencollectief Belmermeer. Hij is verder gegaan in de advocatuur en ik ben gaan kletsen uit mijn nek op de radio. Ja. Dus het is vandaag dinsdag 21 augustus live vanuit het dakterras van de beste advocaat van Nederland. Welkom bij Primetime. Goedemorgen, Saadet Karabulut. Uh, we zijn hier in Amsterdam-Zuidoost. En ik zei het zojuist al, jij bent geboren in Dordrecht. Wat heb jij met dit deel van Nederland? Ik woon inmiddels al uh, heel aantal jaren in uh, Amsterdam. En ik heb een aantal jaar in uh, Amsterdam-Zuidoost gewerkt. Wat heb je hier gedaan? Um, ik begon als uh, trainee bij de gemeente Amsterdam. Uh, toen heb ik bij de vuilinzameling gewerkt. Er waren toen heel veel problemen. En, um, nou ja, die organisatie moest verbeterd. Dat was voor mij een gigantische, um, uh, leuke, uh, uh, maar ook boeiende leerschool. Want Welk ik, jaar was dat? Dat was uh, volgens mij uh, rond 2000. Dat was ik in was dat het begon. De dat de mensen bij de vuil die hele zwart-wit strijd hadden ja. gevoerd? Ja. Dat er alleen Naar maar nou. witte managers waren en zwarte ja. die uitvoerden. Ja. En, en wat, wat trof je daaraan? Um, heel veel woede, heel veel onbegrip onder mensen. Um, er was ontzettend weinig draagvlak om de plannen die er lagen vanuit politiek... Um, om die uit te voeren. Er was, het was ook ontzettend politiek gevoelig natuurlijk. Iedere keer dat er weer was, uh, dikke krantenkoppen en dat deed de mensen ook geen goed. En ja, er was inderdaad ook sprake um, geweest. Maar ja, dat gevoel zat natuurlijk diep van discriminatie... Um, daar was daar een hele leuke tijdelijke verandermanager, heette dat, aangesteld. En eigenlijk hebben wij uh, een beetje als een uh, kleine bende, ik en nog een andere collega... Uh, inmiddels een hele goede vriendin van mij ook is geworden na al die jaren... Uh, hebben we, zijn we gewoon begonnen met gesprekken te voeren met de mensen. Waren Wat, jullie nee. alle drie zwart of waren er ook blanken bij? Nee, uh, ook blanken en, en helpt het dan omdat jij een kleurtje hebt? Ja, nou ja, ik, ik weet het niet. Um, ik vond de mannen, want daar werken overwegend mannen, uh, ontzettend leuk. En uh, ze hadden allemaal hele goede ideeën. Volgens mij uh, uh, helpt het vooral um, dat je ze serieus neemt. En dat je vrouw bent. En uh, misschien ook wel, ja. Maar was het voor jou dan de Belmer? Ik denk dan bij de Belmer en ik denk veel luisterers misschien ook aan Belmer hard, agressief, uh, er gebeurt van alles. Ja, ik werd ook gewaarschuwd voordat ja. ik ging werken. Want ik weet dat ik zelf... Wat? Jij? Naar de Belmer Precies, maar weet je, ik weet dat toen ik een jaar of 19 was... ging ik als bijstand maatschappelijk werkster... ging ik werken in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Ja. En later heb ik dat gezien, dat was mijn ontmaagdging als braaf meisje. Want ineens zag ik, wauw, die wereld is wel heel anders... dan mijn beschermde wereld. Ja. Was de Belmer een beetje jouw ontmaagdging? Uh, nou, on Ontmaagd ding. Ontmaagding. dat zou ik niet willen zeggen, maar... het. Ik vond het wel fantastisch. Ik ben echt van dit stadsdeel gaan houden. Uh, er wonen prachtige mensen De, en er zijn ook... Hallo, ik woon hier. Hè. Hey, hey, hey. Nou, ik wilde het niet ja, zeggen, ja, maar, maar jij, Prem woont, jij woont niet in zo'n grote destijds, flat. Uh... Destijds kende ik Prem nog niet, maar ik kwam inderdaad wel tegen. Want je was toen ook bezig met schuldenproblematiek en zo. Nou, even uh, een zijpad, maar uh, ja, ik heb hier wel heel veel geleerd. En uh, voor mij was het ook mijn eerste echte baan. En al snel uh, werd ook duidelijk dat ik eigenlijk klaar was met de traineeship... en dat ik gewoon uh, aan die klus wilde werken. En dat gebeurde ook. En daarna heb ik nog... Um, en dat was uh, ook wel uh, een gigantisch grote probleem... Um, heb ik nog uh, drugsbeleid gedaan... Uh, hier in de Belmer uh, Destijds was het bij het Belmerplein Het Vazanthof was één grote open scene eigenlijk. Mm -hmm. Met handel. Het uh, Vazanthof was een misluktwinkelcentrum. Va ja. Waar uiteindelijk alleen maar junkies en dealers. Ja. En het grijze circuit was. Ja, daar heb ik uh, dat wereldje leren kennen. Want Hoe oud was je toen? Uh, 25, 26. Ja, sorry. Ja. Ja. Jong? Ja. Jong? Nou ja, jong, dat om... vind ik iedere keer dat die Pakistaanse afkomst van je, je maakt alsof meisjes van 17 jaar kunnen de wereld oh, wow. rondzeilen. Oh, ja, je hebt echt dat betitelen. Nee 20, man, dat is een manier. je, niet... je lamp bieden. Nee, nee, maar als, je, als je op je 50 vijfentien... ben je ook nog niet zo oud, toch? Nee, ook nee. Zij zijn van dezelfde leeftijd. Ja. Maar daarom weet ik nogmaals toen ik bij die sociale dienst werkte met al die drugs. Ja, maar dat is dat omdat jij in een beschermd pakom bent opgegroeid. Ben jij... Nou, en... heel goed, dank je wel. <laughs> goed, goed bruggetje, Prem. Zadet, ben jij in een beschermd nest opgegroeid? Nou, ik, ik, wel in een heel veilig nest. Maar ik, ja, ik wilde altijd wel al de grote boze wereld intrekken. En ik, uh, nou ja, mijn ouders wilden het liefst dat ik gewoon lekker thuis zou blijven wonen. Altijd. En uh, <laughs> uh, niet uh, in het buitenland zou gaan studeren. En niet verhuizen. Nou, dat deed ik allemaal wel. En uiteindelijk zijn ze daar ook allemaal gelukkig mee geworden. Dus ja, ik heb gewoon een hele fijne jeugd gehad. Was het een SP-nest? Stemmen nee. jouw ouders op de SP? Nu wel. Doe niet. Nu stemmen ze op jou. Zeker weten. Bent, Jullie zijn van berg-Turkse afkomst en Koerdische afkomst. <laughs> Berg-Turkse Ja, hey, hey, hey, hey, de, dat is een scheldwoord. De grote Atatürk heeft gezegd dat er geen Koerden zijn. Er zijn Turken die in de bergen wonen. Dat zijn berg-Turken. Dus daarom had je de hele discussie. En, en, en, en wat, wat, wat voor... Uh, weet je wat? Twee, een, een korte bio van hoe een meidje uit Dordrecht uh, belandt in Tweede Amsterdam. Kamer wat je hebt, nee, wat, hoe je Amsterdam komt, Wat je leven was. Gewoon EU. Uh, nou, ja, ik, ik ben in Dordrecht geboren dus, en daar opgegroeid. Allemaal hartstikke leuk en fijn. Ik heb een opleiding gedaan. Ik had goede vrienden. Uh, Je hebt VWO gedaan? Ik heb VWO gedaan. Allemaal in gezin VWO? Nee. De enige? Ja. Uh, wat hebben die anderen gedaan? Um, uh, hogeschool. Um, allemaal de hogeschoolbal. van mijn oudste zus. Die heeft voor mij gezorgd toen ik <laughs> een baby was. En mijn ouders allebei uh, werkten. Uh, maar allemaal wel heel goed uh, terechtgekomen uiteindelijk met dank aan de omgeving ook. En ik heb weer heel veel steun gehad aan mijn uh, broer en mijn zus en mijn ja, ouders. Ja, met de jongste? Ja. De jongste van? Vijf. Van vijf. Ja. En toen ben je gaan studeren in Rotterdam. En toen ben ik gaan studeren in Rotterdam en ondertussen ook actief geworden. Ook bij de studentenvakbond. Uh, daarna ook bij uh, een Turkse zelforganisatie, arbeidsorganisatie. Uh, Didif, uh. Maar dat is toch zo'n linkse dekmantelorganisatie? Het is wel een uh, organisatie die zich inderdaad inzet voor de belangen van werkers. En dan probeert gewoon werkers met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Nou, Luisteraars, weet weten wat ik leuk vind? Het is als zodra ik aan mensen die ze provocatieve vraag stellen. Beginnen ze altijd uit te leggen. Nee, het is geen linkse club zo. en zo. Dat Zijt toch niet? Nee, je ontkent het ook niet. Nee, dat nee, dat, ik niet. Ook niet. dat nee. vind ik weer het leuke van je. Ja. Je staat voor ja. wat je bent. En hoe <laughs> kwam je dan in Amsterdam terecht vanuit Rotterdam? Nou ja, uiteindelijk, uh, mijn man die uh, komt uit Amsterdam... En en dat was een beetje, ja, gaan naar wonen? Ja, ik heb een hele leuke man. Maar dat even terzijde. Waar gaan we naar wonen? En hij heeft in Delft gestudeerd. uiteindelijk zijn we hier komen wonen. En in het begin had ik wel zoiets, moet ik dat nou wel doen? Ik had natuurlijk ook destijds een baan gevonden. Dus ik werkte hier al. Ja, en ik ben verkocht. En ik zou er hier niet meer weg willen. Oké. Dag één Jij mag een vraag nog stellen. Hoe wanneer ben je lid van de SP? 2006. En kun je nou zeggen... 2006? Maar toen kwam je meteen in de gemeenteraad. Ja. <laughs> Hoe dan zo? Ja, dat kan soms heel snel. Nou ja, of ik... was dat de onderhandeling? Ik word lid nee, als ik dan... Nee, uh... helemaal niet. Nee, totaal niet. Ik was in de jaren vooral wel actief. en Ik zat bijvoorbeeld ook in het vredesplatform... tegen al die uh, oorlogen die uh, gaande waren. En ik zag daar altijd weer die SP. En ik stemde de laatste jaren ook wel SP. Uh, en toen ben ik lid geworden, actief geworden... En ook gevraagd voor de gemeenteraad en ja dat was heel allemaal helemaal niet de bedoeling maar zo is dat ja. gegaan. Zou dat nou is is uh, SP nou niet de echte partij van mensen met een kleurtje? Want want weinig, Mar ik noem het maar even plat, Marokkaanse Mar Mar Nederlanders, ne Turkse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, stemmen SP. We, weet je wat we gaan doen? Voordat we daarmee gaan ja. beginnen, want dan hebben we ook denk ik als luisteraars... We zitten dus aan, het Lonter, aan de Lonter Palmstraat op het dakterras van mijn oud-partner bij het collectief meer Meester Lars soudama Als u wat kwijt wilt aan Saadet of over de besproken onderwerpen mag u langskomen. Maar u mag ook bellen 0800-1121, mailen naar ntr.nl en twitteren naar hekje primtime Radio 1 dat neonlift, ik zie het al, die baaiert van vergeer. Ik voel dat ik van je houden zal, bel me meer, me meer. Mag ik ook even een duit in het zakje doen? Ik ben er toevallig van de week even geweest met mijn Larzang En ik zal jullie vertellen wat mijn gevoelens waren. Ik vind het zo leuk. Uh, Piet Reumer, daar heb ik mee mogen spelen bij Baantje. Een geweldige man. En die zong de me meer nog voor het was. En ik kon de kans niet laten lopen op de plek waar ik niet echt meer woon. Maar ik kon er vlak naast uh, te laten doen. Het uh, staat een van een paar uh, uh, tweets. Erik Slaghekke. Primetime. Radio 1. Goed zo. gaat zo door. Nog meer SP-propaganda van meer belastinggeld. Via de publieke omroep. Vind ik heel goed. Want er wordt al zoveel reclame gemaakt voor het CDA. Het christendom. Voor het liberalisme via de Avro. cetera, Dat ik vind... Dat dat we nog meer reclame moeten maken voor de SP met belastinggeld. Uh, Sadit Karabulut verdient haar plaats... omdat zij haar werk doet vanuit haar verstand. Anno Dekker, doe je alles vanuit je verstand? Veel, maar ik heb ook gevoel. Dat ja? het, het valt gelukkig samen, maar ik hoef daar niet zo heel veel over na te denken. Willem Seilmans, Primtime Radio 1. Die introzin van Primtime, dat politici de tijd kregen om ze te leren kennen. Die heb ik nu al vaak gehoord. Willem, niet jij luistert, iedere dag er zijn. Ook mensen die soms niet iedere dag luisteren. Uh, uh, uh, uh, en nu nog uh, de vraag over de zwarte kiezers. Hè? Uh, ja. Laten we ze gewoon zwarte noemen, uh, Naida. Want je hebt ook Somaliërs, En je hebt ook Pakos, je hebt Suri's. Pakos mag uh, je en, niet en, zeggen. Oké, okay, je hebt Belgen, En je hebt Duitsers, dat zijn Westerse allochtonen. Gekleurden. De grootste allochton van Nederland is Beatrix. Daarna Willem-Alexander. Zijn moeder is driekwart buitenlander. En hij is, uh, zijn vader is 100% buitenlander. Dus de grootste allochton zijn ook de grootste uitkeringstrekkers: Willem-Alexander en Beatrix. Alsof, en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Ja, dus je dat is dan dat... ook weer gezegd. Hè? Ja, dan maar dan gaat gezegd. het erom. Wat bedoel je? Je bedoelt die buitenlanders met een kleurtje. Noem ze dat, zwarte? Ja, ik vind zwarte gekleurde buitenlanders. Oké, okay, gekleurde buitenlanders. Nederlanders, Nederlanders met een... Met een maar vallen daar dan ook gewoon de Nederlanders? Oké, dat zijn ook wel Nederlanders. Nee, laat laat het even plakken. Maar willen nooit dat je ze zwart doet. Pakkos, daar krijg je in Engeland enorme ruzie over. Als je scheld wordt, dat is net zoiets als negers. Dat zeg je niet. Ja, nou, ik zeg alles. Leverenvrijheid vanwege niet. De Git Wilders heeft ervoor geprocedeerd. En al die pakkos lopen niet in de zon, die willen blank zijn. dit? Nee, om het even plat te zeggen. Ik kom uit een gezin. Mijn ouders stemden de Partij van de Arbeid. Nederlands-Pakistaans gezin in Rotterdam-Zuid. Later stemden ze af en toe CDA. Lach er een beetje aan wie op dat moment de leider van het CDA was. Veel Marokkaans-Turkse gezinnen stemmen vaak PvdA. Soms GroenLinks, soms CDA. Maar bijna nooit SP. Um, dat is niet helemaal waar. Het is waar dat migrantengemeenschappen en uh, de Surinaamse gemeenschap, maar met name uh, Turkse en uh, Marokkaans-Nederlandse gemeenschap, ja, die stemmen sowieso minder vaak dan niet-migranten. Uh, dus dat opkomstpercentage ja, is al laag. Ja, als ze stemmen, daar hebben we het over. Uh, als ze stemmen, dan uh, was het inderdaad een heel aantal jaren geleden zo dat ze echt onbekend waren met de SP. Zoals mijn ouders ook, mm -hmm. die kennen de hele partij niet en heel veel van die generatie. Maar je ziet sinds 2006 ook wel een beetje uh, een kentering. Dat steeds meer mensen, ook van uh, migrantengroepen, ons leren kennen. Uh, ook steeds meer mensen actief worden bij ons. Um, dus dat is wel veranderende. Maar het is natuurlijk wel zo dat die Partij van de Arbeid... Ja, dat heeft gewoon mijn ouders ook. Die kwamen hier als uh, gastarbeiders. En er was één partij en die kwam op voor hun belangen. Ja. Dat was de partij, dat was Joop den Uyl, uh, nou, inmiddels uh, weten ze wel beter. Um, dus, nou ja, in die jaren zijn ook heel veel mensen teleurgesteld geraakt. Um, en de SP die is een partij die is natuurlijk opgekomen en groot geworden, ook vanuit de provincie. Maar langzaam maar zeker zijpelt dat gewoon door. Hoogleraar professor Jean Tilly, u bent uh, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam... en onderzoeker en gewoon een hele slimme man. Waarom, stem... <laughs> <laughs> Waarom stemden die zwarte niet op de SP? Nou ja, kijk, er is wel een voorkeur voor de SP, maar um, het is um, toch traditioneel partij van de arbeid en groenlinks en um, en. Ja, ik word even afgeleid, want ze zijn hier de, mijn ramen aan het verven. Dus. Ja. Ja. Ik weet niet of je dat op de achtergrond is het hoort. Wordt het door een westerse allochtoon een Pool gedaan, of ja. door een niet-westerse? Een blonde man. Dat kan een Pool zijn. Maar goed, ik probeer gewoon door te gaan. Um, het is traditioneel links. En um, kijk, de SP uh, ligt wat betreft uh, de migrantenpolitiek een beetje lastig. Ik bedoel, als je Emil Roemen gisteren ziet bij uh, Wakker Nederland. En dan wordt hem gevraagd wat hij van het zwartboek programma dan vindt. Dan zie je een soort, ja, soort ontwijkende reactie van... ja, de PVV moet doen wat ze moet doen. Um, dus hij spreekt zich daar niet uh, heel expliciet over uit. En dat zie je een beetje in de geschiedenis van die partij. Dus uh, in die zin uh, is het een beetje af en toe lastig. Um, en maar wat betreft de welvaartsstaat en uh, de klassieke linkse items, daar zou de SP weer wel aantrekkelijk kunnen zijn. Ja, maar denk, meneer, oh sorry. Denkt u dat deze verkiezing een kentering gaat komen? Denkt u dat er meer allochtonen gaan stemmen op SP? Niet westerse. Niet Westerse? Uh, nou ja, dat, uh, dan zal de SP toch iets explicieter uh, duidelijk moeten maken... wat ze voor de allochtone Nederlanders N kunnen betekenen. Meneer Chantilly, uh, zo'n slimme ja. man als u hier... Uh, Ten eerste, meneer Chantilly. Ik heb een theorie en dan mogen u en net reageren. Ehm... Um, de migranten die hier naartoe zijn gekomen, zijn gekomen om beter te worden. Niet om hun rijkdom, hoe gering die ook is, te delen. De landen nee. waar ze vandaan komen, staat, staat socialisme gelijk aan dictatuur, aan onderdrukking, geld afpakken. Dus er is een begripsdefinitie, het zit in hun. En ik denk dat daaruit uh, komt, dat, dus die twee factoren, je komt hier om zelf beter te worden en het niet te delen. En vanuit het land van herkomst, de gedachte bij het woord socialisme, dat dat barrières zijn. Wat denkt u daarvan? Nou, kijk, de, de, de allochtoot Nederlandse kiezer is gewoon geëmancipeerd. Dus die weet heel goed uh, hoe de Nederlandse politiek in elkaar zit. En die weet ook heel goed waar de partijen voor staan. En die koppeling met het land van de herkomst, die is er misschien wel. Maar ik denk dat dat minimaal is. Kijk, nou, die, die, die, die politieke ervaring is gewoon heel nou, groot. Nou, ja, kijk, dat is... Uh, mensen... Mensen wonen al uh, tientallen jaren in Nederland, de tweede generatie is hier geboren. Ze oriënteren zich op de Nederlandse politiek, dus die kennis over de Nederlandse politiek is groot. En de allochtone Nederlandse kiezer is niet te onderschatten. Dat is gewoon een, een rationele kiezer, die dat is dezelfde absoluut, dingen dat interesseert is absoluut als, waar. Alleen, als wij uh, allemaal, ja. Ja. Een goed werken, goede alleen, veiligheid en als, als ik even een kanttekening mag plaatsen, want natuurlijk uh, heel veel migranten, ik bedoel ik ben niet eens migrant, ik ben niet geboren en getogen, ik ben gewoon Nederlandse. Oh, van Turks-Koerdische Turks ja, afkomst. Van ja, dat zijn de definities. Daar heb ik even lak aan. Uh, maar er zijn gewoon ook nog heel veel um, uh, migrantengemeenschappen of delen daarvan. Neem bijvoorbeeld Turks-Nederlands gemeenschap... die wel degelijk ook nog onder invloed staan van de landen van herkomst. En in die zin uh, ook wel beïnvloed worden, mede beïnvloed worden... door bijvoorbeeld stemadviezen die daar vandaan komen. Ook de komen. tweede generatie um, staat het? Voor een deel, voor een deel wel. Want dat komt omdat uh, de, de uh, media die is nog heel erg sterk De migrantenmedia... Uh, Alleen, de Nederlandse is, regering helpt bij aan de invloed van de Marokkaanse regering... onder andere bij de geboorte van een over, kind met de leesmetname... onder andere door het doorgeven aan het dictatoriale alleen, regime. Alleen wil ik hier, hierbij uh, nog een tweede punt maken. En dat is echt dat, dat jullie, denk ik, met z'n allen uh, een beetje aan het sombere zijn. Want uh, het is dus ook wel uh, veranderende. Steeds meer mensen die leren ons kennen, ook de standpunten... Um, meneer Tilly, die zei, ja, wat doet de SP dan voor migranten? Uh, ja, kom op, wij komen op voor gelijke rechten. Wij zijn de enige partij die zeggen... Die, zeg, die segregatie, die steeds verder groeiende segregatie... onder de tweede derde generatie... dat kinderen apart naar aparte scholen gaan, naar de slechtste scholen... daar willen wij gewoon actief beleid op voeren. Okay. Meneer, nee, meneer Tilly, meneer Tilly meneer er al, ik heb een na. klein probleem. Wacht even, meneer Tilly, ik heb een klein probleem. We hebben maar één telefoonverbinding door technische dingen... en er bellen een heleboel mensen. Laat me nog één vraag aan u stellen, meneer Tilly. Oké. Okay. Um, dat ding in gemeenschap denken, ik ben zwart. Ik ben grootouders, kom uit India. Door vele mensen word ik dan Hindustani genoemd. Ik geloof dat ik een Amstelstani ben. Dat betekent inwoner van het land. Maar dat, dat idiote idee... dat je steeds voor een groep wat moet doen... ik stem SP omdat het voor heel Nederland iets wil doen. Als ik voor de VVD zou stemmen van Mark Rutte... zou ik echt niet stemmen omdat hij een zwartje dit of dat... maar dan zou hij zeggen, laten we allemaal geld verdienen... Uh, voor allen, want zwart en wit. Dus dat, dat idee dat je voor groepen wat moet doen... ik bedoel, als je zwarte wil helpen... moet je zorgen dat er werk is, dan help je zwart en wit. Als je zwarte wil helpen, moet je zorgen voor goed onderwijs... dan help je zwart en wit. Als je gezondheidszorg goed maakt, help je zwart en wit. Kom op, voor, meneer Voor een stem hoort Nee, maar nee, kijk, ik heb het nog niet over groepen gehad... Maar... Het punt is dat uh, je netwerken nodig hebt om vooruit te komen. En of die nou via etnische gemeenschappen zitten, of uh, bij hoog opgeleide of laag opgeleide, whatever. Het beste zijn de netwerken die, de, die die allerlei groepen overstijgen. Maar je hebt netwerken nodig, groepen, andere mensen om uh, vooruit te komen. Ja, en iedereen die zegt, ja, ik ben individu en ik, uh, ik maak carrière, daar is het altijd heel moeilijk om een afspraak mee te maken, omdat ze voortdurend met andere mensen aan het praten zijn, om een carrière uh, te maken. Dus je hebt mensen nodig, en dat kan binnen je etnische gemeenschap, dat kan ook ja. daarbuiten. Uh, maar je hebt andere mensen nodig om vooruit te komen. Dat ben ja. ik helemaal... Dus Obama zin... was het trouwens ook met u eens, meneer Tilly, en meneer Romney heeft het precies om deze zin verketten, dat zal ik nu doen. Hartstikke bedankt, we zitten aan de tafel. Meneer Tilly, ja, veel Obama succes met, met het... Geeft, dan hang ik op. En veel succes met <laughs> het het verven van het raam. <laughs> Dank je Fijne dag. Dag. dag. Sadet, een uh, tweet. Een tweetberichtje van Rot Sport Zomer. Uh, even kijken. Waarom doet mevrouw Karabulut als wereldburger met een kleurtje mee... met het aanjagen van anti-Europese sentimenten? Ik sluit me daarbij aan. Waarom, Sadet? Ik ben helemaal geen anti-Europese sentiment aan het aanjagen. Ik denk dat degenen die dat uh, aan het doen zijn... op dit moment de Europese leiders zijn. Inclusief Mark Rutte. Inclusief Alexander Pechtold. Uh, die, uh, en ik ben hier echt uh, redelijk verontwaardigd over. Hè, die zichzelf, uh, bijvoorbeeld Neem zo'n Pechtold... die zegt, ik ben democrat en het moet allemaal democratischer. Hallo, en waar blijft dan uh, het, uh, de democratie als het ja. gaat om het Europees vraagstuk... en met name om het oplossen van de crisis? Want alle democratie wordt even opzij gezet om op miljarden... Maar dan, dan toch, Saadet? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar nu even. moet je even simpel. laten uitpraten. Nee, Om toch ben, miljarden ben, naar, die, naar die banken te kunnen uh, pompen. Wij zijn heel ja, erg... Ja, maar dat is een verhaal zijn, wat je uitlegt. Maar nee, dat luister even. Ik ben een kiezer. Nee, wacht even. Ik ben een kiezer. Probeer mij te overtuigen. Ik ben een zwevende kiezer. Ja. Ik vind dat de SP heel veel dingen heeft waarvan ik denk... daar zou ik best willen op, op willen stemmen. Maar er zijn twee dingen die mij tegenhouden. Namelijk, het, ik blijf het gevoel hebben dat, het, dat SP een soort... Een soort eng soort nationalisme in zich draagt. Dus en hoeveel eng... ken je dan? Je, volgens, je kent mij, nee, nou, ik okay. ben niet heel eng. Toch? Ik ken hem meer. Ik, ik, Harry van Bommel, ik ken hem oh, meer. Maar nee. mijn vraag is dit. Yeah. Je kunt ook luisteren naar het volk... en het volk dat voor een deel zegt... SP is anti-Europa, SP is te nationalistisch. Hoe komt het dat we dat beeld hebben? Ontkracht het beeld zodat ik... Op... Wacht, niet jij, Prem. Ontkracht jij, Saadet, voor mij het beeld... zodat ik wellicht denk, nou ja, misschien stem ik wel op jullie. Maar, nee, maar ik, ik zeg jou hierbij... dat wij heel erg voor Europese samenwerking zijn. En juist uh, voor een sociaal Europa... een Europa dat niet de belangen van de multinationals en de banken dient... maar een Europa dat de belangen van de mensen... de sociale belangen van de mensen dient. Kijk... Europa. Open je ogen. Wil ik jou uh, uh, he, aan de andere kant uh, toe oproepen. Mm -hmm. Kijk wat er gebeurt. Spanje, de helft van de jeugd die is werkloos. En dat groeit alleen maar. De armoede groeit. Het aantal mensen dat zelfmoord Plek ja. En wat en gaan jullie aan doen? En dan kan niet je antwoord, en dat is precies waarom wij zeggen, Europa moet anders, wij willen Europese samenwerking, maar dan wel sociaal uit de crisis. Je kunt niet zeggen we gaan die rekening van de crisis, van de bankiers en de speculanten neerleggen bij de bevolking en zo ja. de armoede en tweeling En daarom vind ik dat de ABN AMRO en ING failliet had moeten laten gaan. En dan zouden mensen dsb bank is failliet gegaan. Het heeft alleen maar de aandeelhouders geld gekost. Laat de koninklijke familie failliet gaan bij de ABN AMRO. Laat al die uh, patjepeers met hun miljoenen en miljarden die over de rug van de belastingbetalers. De ABN AMRO hebben moeten redden. Net hetzelfde gebeurt in Europa. Het zijn de bankiers die deze rotzooi hebben veroorzaakt. En Naida, open je ogen. Je bent het slachtoffer van massamediamanipulatie manipulatie met ons belastinggeld waarbij de SP, de ware redders van ons volk, Prem had... Weg... Okay. Ik had Ik geloof uh, niet. Van, ik Meneer, niet van, oh, sorry. Mevrouw Wensink, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ik denk, Prem, het is een beetje warm, hoor, om je zo op te winden. Het nee, maar... lijkt me niet zo Ik gestomd. word een beetje kwaad, het mevrouw van Wensing, van hem, over... Je hebt twee dingen. Je hebt perceptie nee, en je hebt Ik loop al heel lang... Mag ik even, ja, ja? gaat u gang. Ik loop al heel lang met een vraag uh, naar de SP toe, want ik snap even iets niet. De SP was voor mij, ook al toen de PvdA voor mij ook uh, belangrijk was, een socialistische partij. In die zin had hij dus overeenkomsten, vind ik, met de Partij van de Arbeid. Namelijk uitgaand van het socialisme, dus... Uh, Rechts en, en oog voor de onderdrukte, en, en, en dat soort zaken. En nu hebben we allochtonen onderdrukte, natuurlijk. Maar wat ik niet begrijp, is dat de laatste tijd, en zeker uh, sinds Wilders opkwam, dat er heel vaak de PVV. Uh, ...vergeleken wordt, of in één adem wordt genoemd met de SP. En ik vind ja. dat dat helemaal niet kan. Dat, ik vind ja, dat ik dat een hele niet. nadelige invloed heeft voor de SP. Ja. En Wilders is alleen maar uh, geïnteresseerd in zichzelf... ...en in, in, in zo groot mogelijk worden. Maar de SP heeft volgens mij een veel belangrijker boodschap... ...en een veel bredere draagvlak. Ja. Dus ik, ik wil dat graag weten, hoe dat nou komt... Goeie vraag. Ja, ik denk dat dit uh, een stukje framing heet. Dat een stukje beeldvorming uh, weer is. Uh, van mensen die ons graag in die hoek uh, neerzetten. Uh, wat wij daartegen doen is gewoon ons werk doen. En iedere keer weer stelling nemen tegen inderdaad discriminerende teksten... en uitlatingen en politiek van de PVV enerzijds. Want vergis mm -hmm. het niet, wij zijn niet degene geweest die in de regering... in het huwelijksbootje zijn gestapt met de PVV. Nee, dat zijn de VVD, VVD en het CDA geweest. Ja. Toen heeft ja. uh, Wilders de Sekker uitgetrokken, getrokken. Toen heeft uh, mevrouw Sap met uh, Pechtold uh, en de ChristenUnie, ja. die stekken de in ingestopt. Dat is één. En de tweede is dat wij inderdaad een internationalistische partij zijn. Dat wij zeggen, ja. we kijken niet alleen maar naar onze eigen belangen, maar we kijken naar de armoede in ja. de hele wereld. En dat precies, is uh, toch ja. ook wel een uh, heel groot uh, verschil. En uh, ten ja, derde, precies, uh, ja. wij hebben ook heel veel onderzoek gedaan naar allerlei sociale beloftes uh, van de wereld. Dus ons wetenschappelijk onderzoek heeft er uh, ja. onderzoek naar gedaan. En daaruit ja. blijkt ook dat die keer op keer zijn beloftes breekt en dat daar herinneren wij mensen ja, graag aan. We gaan van. nog naar een tweet. Dank u wel voor uw telefoontje. Gewoon Dank u Een, een, een tweetbericht van Hosta S. De SP is voor isolationisme. Hollandse arbeiders onder elkaar en tegen Europa. Hoe kan mevrouw Karabulut hierbij zitten? Uh, nou, dit is pertinente uh, uh, onzin. Um, de SP is de meest internationalistische partij uh, die er is op dit moment. Uh, kan ik u vertellen, ik ben zelf een socialist, daarmee ook een internationalist. Uh, ik geloof niet in vuile oorlogen. Wij zijn de enige partij die die niet hebben gesteund. Uh, twee kijk naar de arbeiders in alle landen op dit moment... dan is het met die arbeiders en die werknemers en die rechten daarvan heel slecht ge gesteld. En dat komt niet uh, omdat uh, de mensen van verschillende afkomst zijn... maar dat komt uh, omdat Europa op dit moment het groot kapitaal dient. En dat is de oorzaak daarvan. Um, en dat is niet goed voor de Nederlandse werknemers... ook niet goed voor de Spanjaarden, ook niet goed voor de Grieken... Maar ik ja, zeggen, dat is... In 1998 was nog advocaat, werkte nergens voor de publieke omroep. Stak, vulde mijn zakken niet met belastinggeld. En toen zat ik al in het brood, bovenste belastingtarief en toen stemde ik aan SP. Ik verdien nu boven de balken en de norm. Ik betaal heel veel belasting en toch stem ik op SP om een aantal redenen. En de belangrijkste reden voor mij is maatschappelijke solidariteit. Alles wat ik bereikt heb in Nederland, ik ben als asielzoeker hier gekomen, heb ik gekregen omdat ik kon studeren. Ik ben hier opgevangen met de uitkering. Ik heb kunnen studeren, deze maatschappij ik me goed opgevangen. Ik vind er niets mis mee. Dat als ik nu heel veel geld verdien, ik ook heel veel belasting betaal. En dat is het belangrijkste verschil. Iedereen die maar loopt te zeuren en te zaneken... de solidariteit in de Nederlandse maatschappij, die moet terug. En als we geen, hoe je met zwakkeren omgaat in de samenleving dat is het bewijs van beschaving. En als ik zie wat er gebeurt onder andere in de ouderenzorg... in de gezondheidszorg, waar managers hun zakken vullen... boven de balken en de norm, daar hoor ik jou nooit over, Naida. Als je mensen van VVD van. of PvdA interviewt op een vraag, hoe komt mijn beeldvorming dat jullie... Hey, maar... Nee, maar mijn punt is dat dit eigenlijk een beetje een ja, hier zouden we het eigenlijk is allemaal beeldvormingen waar we het over hebben gehad. Uh, maar als je kijkt naar, nou ja, wat speelt er nou in die samenleving? Neem Zuidoost. Die, hier woont heel veel jeugd. Uh, jeugd met heel veel talenten. Ik laat me straks rondleiden maar, door Zuidoost. Maar toch is die, is die werkloosheid claim? ontzettend groot. En de armoede groeit in een rijk land als Nederland. Vergis je niet, er zijn ja. kinderen in de hun is hun is het, We moeten echt afkondigen, want we moeten over 10 seconden eruit. Hartstikke bedankt voor je komst. Vaak, ik vond dan. het weer een feest. Ik denk dat ik weer op je ga stemmen. Luister Morgen zeven we met het VVD-kamerlid Tamara Vendro. En dan gaan we onder andere over de PQB maken. Tot morgen, nummerste de dag Vanavond van 7 tot 8. Hoog publiek, welkom. Jabjum, het Circus van de Nacht. Nelly Vrijda speelt in Jabjum, Circus van de Nacht. Hier worden uw zintuigen gestreeld. Luister naar Kunststof. Vanavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De glaspanelen in het bos met al meer dan 25.000 namen vormen een blijvende herinnering aan hen. Wilt u ook iemands naam laten voortleven in dit bos en het kankeronderzoek steunen? Maak dan 75 euro over op rekening 110.500 ten name van Stichting Nationale Boomfeestdag in Tilburg. Kijk ook op wilhelminabos.nl. Dit is Radio 1.